troffen kan met het internationaal. Criminelen, corrupte politici en mensenrechten schenders... konden jarenlang ongestoord bankieren bij het Zwitserse Credit Suisse. Ook als de bank wist hoe ze aan hun geld kwamen. Dat blijkt volgens een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten... uit documenten die zijn gelekt door een medewerker van de bank... die last van zijn geweten kreeg. De documenten bevatten de gegevens van zo'n 30.000 rekeninghouders. Bij elkaar waren de rekeningen goed voor zo'n 85 miljard euro. Onder de cliëntelen bevinden zich onder meer het omgekochte hoofd... van het Duitse Siemens en een veroordeelde Zweedse mensensmokkelaar. Windstoten hebben op verschillende plekken in het land tot problemen geleid. Zo heeft de Rotterdamse Metrolijn B tijdelijk een kortere route gereden. vanwege een boom die op het spoor was gevallen. Ook in Wateringen en Voorburg zijn bomen omgevallen, meldt Omroep OM op West. In Hilversum werd het treinverkeer een tijdje stilgelegd. daar de dakplaten van het stationsgebouw los te laten. Ook de zware regenval veroorzaakt overlast. Vanwege het vele water op de weg is de A20, de hoogte van knooppunt Kleinpolderplein. in beide richtingen dicht, meldt de ANWB. En vanwege de hoge waterstanden wordt de IJselkeer.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 In Israël is een van de aanklagers in het proces tegen nazi-kopstuk Adolf Eichmann overleden. Gabriel Bach was betrokken bij het onderzoek naar Eichmann en ook bij het proces. Eichmann werd in 1962 in Israël opgehangen. Gabriel Bach was 94. Het weer, flinke rukwinden vanavond aan de kust tot 120 km per uur. Het regent ook flink. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor het westelijke kustgebied aan het IJsselmeer. In de loop van de nacht neemt de wind in kracht af. Maar morgen waart het opnieuw stevig. En dan wordt het een gat of acht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij PSL Radio Show 1478. Mijn naam is Benno Vulgen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw muziekprogramma. Eens even kijken, we gaan weer uh, vier nieuw werkjes verdeeld over twee uur in een ritans. In, in nou, ik, uh, ik gok er maar een beetje naar van Deepak, Pandit en Pratibha. Zing al. Zo spreek ik maar even uit. Um, de hele vrije muziek, dat weer wel. Ondanks dat ik het niet uit kan spreken. Maar maakt niet uit. We gaan er lekker van genieten. Castle Drive van de New Romantic Poets. Van um, nou, een of ander label wordt met toesturen... A Breath of Fresh Air. Dat zo heet deze track. Dan gaan we terug in de tijd met... Um, Hendrik Burk-Abu en Klaus Tobbel Sorensen. En dan hebben we het over het jaar 2002. Ja, 20 jaar geleden. Daar hadden we dit programma bestond toen al. Het is ongelooflijk. Ik sta er zelf voor te kijken. Carsten Rooselund was in die tijd erg populair. En we hadden dan ook hele vrije muziek. Ook met diep. Passion, love, mood, the making of love. Daar ging het destijds over. En wat dacht je van de Chris Hinton-combination Een Nederlandse werkjes? Ik kwam toen ook wel bij Chris Overhuis. Eh, niet als vriend, maar gewoon als eh, natuurlijk van de pers. Dan ging ik hem interviewen in Amsterdam. Had een heel groot pand aan een van de grachten. En eh, nou, daar spraken we dan een ruim een uur met elkaar. Een hele vriendelijke man, heel toegankelijk en eh, was heel gezellig even kijken, waar gaan we mee afsluiten in dit eerste uur? Um, even kijken, de track nummer 15, Harida en Santia. Bhakti Songs of Devotion van uh, deze twee personen. PeacefulRadio.info, daar vind je de muziek en het programma. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 in der back in den letter long hay hu in the halle ak in der backen ich hau'n in der backen ich hau'n hucken baas in the backen ich hau'n malige in der backen ich hau'n is baas I'm a sports vlogger, bass. Yeah, just a genius. And a night, night that I'm in London, cotton cradle. a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 Masako, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website www dot